Diktar Haak met het NOS Journaal. Na het weekend begint het ministerie van Peters. Die wordt beschuldigd van belangenverstrengeling. Het onderzoek gaat over gebeurtenissen in 2005... toen Peters als diplomaat op de ambassade in Kabul werkte. Uit e-mails die zijn gepubliceerd in HP De Tijd en Volkskrant zou blijken... dat ze haar vriend hielp aan 38.000 euro subsidie voor een project in Afghanistan. Destijds oordeelde het ministerie dat er geen sprake was van belangenverstrengeling... maar nu komt er een aanvullend onderzoek. Peters en haar partij GroenLinks wachten de uitkomst van het onderzoek af... Aan de Franse kant van de eurotunnel is maandag een Nederlander van 26 gearresteerd voor drugsmokkel. De Britse politie maakte vandaag bekend dat hij voor bijna 3,5 miljoen euro aan heroïne in een koffer bij zich had. Hij zat in een trein die op weg was naar Londen en liep tegen een lam bij de Britse paspoortcontrole. Hij is vandaag in Folkestone voorgeleid. De jongen die vanochtend dood werd gevonden in Roosendaal was 16 jaar. Intussen staat vast dat hij is doodgeschoten. Buurtbewoners waarschuwden vanochtend de politie toen ze schoten hoorden. Er is een 16-jarige jongen opgepakt die na de schietpartij op een fiets was gevlucht. Mogelijk is er een verband met drugshandel. In Roosendaal zijn de koffieshops gesloten. Sindsdien is het volgens buurtbewoners onrustig in de wijk waar de jongen is doodgeschoten. Tennisser Robin Hazen heeft voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi bereikt. In Kitzbühel in Oostenrijk was hij in de halve finale in drie sets te sterk voor de Braziliaan Souza. In de finale komt Hazen uit tegen de Argentijn Chela of de Spanjaard Montañes. De laatste keer dat de Nederlander in de finale van een ATP-toernooi stond was in 2009. Toen was Raymond Sluiter verliezend finalist in Rosmalen. Het weer. Vannacht steeds meer bewolking. Ook morgen overdag bewolkt in de loop van de dag buien in het oosten, kans op onweer. temperatuur morgen 20 graden aan zee en een graad of 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, zie het. We are coming to you.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 Zo'n lekker plaatje Ja Hij gaat er gewoon in Zet je radio in het zand Dit is Die FM Zandvoort Echt Om lekker op het strand te chillen Gewoon helemaal lekker Zoals het zou moeten zijn in augustus En ja Augustus We hebben twee lekkere dagen al gehad Dan Zeg ik drie lekkere dagen Met vandaag meegerekend ik zeg nou Wij zijn er helemaal klaar voor We hebben er zin in Zin in de zomer Zin In Zandvoort En zin In Ziet. Twee uur lang zie je het staan voor je klaar. En ja, we trappen af met deze Milk and Sugar featuring Miriam Makewa. Hiyama, oftewel pata pata. Je kwint er wel in een nieuw jasje gestoken. En wij draaien hier natuurlijk als eerste hier bij zie je het. Ja, wat hebben we vanavond allemaal voor je klaarstaan? Nou, enorm veel staat er dit weekend te gebeuren. Dus we hebben de nodige nieuwtjes voor je in de pocket. Wat dacht je van het Solar Weekend Festival? Zometeen hoor je meer over wat daar aan de hand is. We hebben een nieuwtje over Salvations Outdoor. En dat is goed nieuws. En ja, de laatste 500 tickets van Dance Valley. Het gaat morgen gebeuren. Wil je daar meer over weten? Blijf gewoon lekker luisteren hier naar See het op jouw CFM Zandvoort. Natuurlijk! Ook onze enige echte See It Partykuit rond die klok van 10 voor 10. Staat hij weer helemaal voor je klaar? Alle hete feestjes op een rijtje. Waar moet je dit weekend zijn geweest? Dat en meer... Hier op jouw enige rechten, Zandvoort. Ja, ken je die plaat van Adele? Ja, je kent vast uh, Set Fire to the Ring. Die kennen we nou wel. Heel lekker in, in de remix. Adele, Rumor Has It. Ook ontzettend lekker. Maar wat denk je als Digital Lab en Petro Henriques er een remake van maken? Dan krijg je dit. Rumor Has It. Zie het op jouw ZWM Zandvoort. 106.9, 104.5. Tot aan 11 uur. Is dat voor het grootste weer geopend? Digital af en Pedro Henriquez Remake. Hierbij zie je het op Antwoord. Mooi Antwoord. dat als eerste. Ja, de laatste 500 tickets van Dance Valley. Het feestje wat morgen hier zo om de hoek gaat plaatsvinden. Ja, tickets voor Dance Valley zijn op het moment van schrijven nagenoeg uitverkocht. Om last-minute beslissers en internationale danstoeristen toeristen echt niet voor een dichte toegangspoort te laten staan... ...en niet afhankelijk te maken van zwarthandelaren met vaak vervalse tickets voor woekerprijzen... ...heeft UDC besloten de laatste 500 kaarten voor de deurverkoop te reserveren. Hiervoor geldt uiteraard wie het eerst komt wie het eerst maalt. Ook geldt voor deze tickets dat twee mensen met één ticket naar binnen kunnen... Ja, speciale ticketbox. De tickets zijn verkrijgbaar bij de speciale ticketbox naast de ingang van het festival. Een ticket kost hier, hier kost 75 euro. En de ticketbox gaat om 11 uur open. Dus zorg dat je daar al in de rij zat. 1 uur voor het begin van het festival is dit. Deze ticketbox is er mede om illegale zwarthandel en de verkoop van vervalse tickets tegen te gaan. Ieder jaar worden er weer vervalste tickets verkocht, die een hoop oponthoud en teleurstelling veroorzaken bij de toegangscontroles. Elke ticket heeft een unieke barcode, die slechts één keer voor twee personen toegang geeft tot het festival. Volkom teleurstelling en koop je tickets dus alleen bij de officiële voorverkooppunten bij de ticketbox. Ja, de voorverkoop kan dus via Paylogic onder andere. En ja, als je zegt van nou, ze zijn hier helaas via de Paylogic uitverkocht. Dat kan ik hier op dit moment niet zien. Ja, zorg dan dat je op tijd bent bij die deur. Want 500 kaarten, ze zijn er zo doorheen. En als je erheen gaat, heel veel plezier. Ik hoop dat je je regenponcho meeneemt, want anders wordt het weer een plant Valley. We dansen voor een zonnetje, want als je kijkt naar die line-up... Je zult ons straks voorbij horen komen in de See It Party Guide. Die is enorm, dus wat let je. Gaan door met lekkere muziek. We dacht je van deze Mickey Slim op Mixed Mesh Recordings? I'm a Freak. Bezet van zon. En Nervo, the way we see the world, ofwel het Tomorrowland's Anthem. En ja, ik zeg, we hebben goed nieuws. Ook Salvation Outdoor, kom met een 2 is 1 actie. Ja, na Dance Valley, waar natuurlijk ook die actie was vanwege het Btw-tarief... Ja, heeft ook uh, Salvation Outdoor een, uh, besloten tot een 2 is 1 actie te komen. Het slechte weer tot nu toe en de verhoging van het BTW, BTW tarief uh, zijn de hoofdreden om de prijzen toch aantrekkelijk te houden voor het publiek. Wat betekent dit in de praktijk voor de reeds aangekochte kaarten? Ja, iedereen met een aangekochte early bird ticket van 25 euro mag dus één extra persoon mee naar binnen nemen. Dus in totaal twee op deze kaart. Ja, heb je een kaart aangekocht in de Early Bird Duo Ticket van 45 euro. Ja, dan mag je één persoon extra meenemen. Dat betekent dus dat je met drie personen maar liefst naar binnen mag. Ja, heb je een aangekocht uh, reguliere ticket van 37,5 euro. Dan mag je één persoon extra mee naar binnen. Dus twee in totaal. Ja, en iedereen met een aangekochte reguliere duo kaart van 65 euro mag nog twee personen extra meenemen. Dus dan kun je gezellig met z'n vieren naar binnen op één kaart over deze kaart. Ja, alle overige acties vallen hierbij buiten beschouwing. Ja, wat betekent dit in de praktijk voor bezoekers die nog kaartjes gaan bestellen? Ja, voor 37,5 euro mag je dus met twee personen naar binnen. Dat betekent 18,75 euro. Nou ja, dan heb je toch wel een leuk feest. Ja, nog nooit eerder heb je je zondag zodanig ingevuld... ...dat je de werelds beste DJ's kunt bewonderen... ...op een van de mooiste recreatiegebieden van Nederland. Naar Dominator wordt de Festival Valley op zondag 14 augustus... ...klaargestoomd voor het meest gevarieerde zondagfestival van Nederland... Innovation Outdoor heeft zich dit jaar vooral gericht op de kwalitatieve trends Progressive en House liefhebbers. Niemand minder dan Junior Jack en Kit Cream. Robbie Riviera, Design uh, Masilo, Marco V, W&W, Wippenberg, Hartzell Life, Jack de Marseille, Kai G, Sebastian Leger en Marcel Woods zullen losgaan op een van de negen stages. Muziek en artiesten is niet het enige wat je hier te horen en te zien gaat krijgen. In een speciale doom vindt het uit Ibiza afkomstige Feel More Than Fine concept plaats. Dit healing music concept brengt muziek op een wel heel bijzondere wijze. Samen met een team van reiki masters, masseurs en masseuses ...kan je relaxen op een nog nooit eerder meegemaakte ervaring. En beleving natuurlijk. Je kan romantisch wegchillen op het strand, een verkoeling zoeken in het water. Onze Arabische 1001 Nacht Area... ...beleven en een lesje yoga volgen. Voor de creatievelingen onder ons is er de Artistic Monkeys Area... ...waar je los kan gaan op de hardere dubstep en drum and bass. Dans, entertainment en van circus niveau kan je beleven in de Pure Cirque... ...met als thema Moulin Rouge. Kortom, veel te veel om allemaal op te noemen... ...maar bezoek gerust de website voor een compleet overzicht. Ja, kaarten kun je kopen nog bij Ticketscript en Easy Ticket... En dat is 14 augustus op het strand bij E3, strand bij Eersel. Wil je meer informatie? www.solvations met een En ja, kijk toch maar eens eventjes vooruit. Want als ik eventjes kijk op buienraden. rond de 14e. voorspel ik toch wel weer enig zonnetje. En een graadje of 25. Wat ik zo zag. Dus nou ja, dan heb je. Leuke kaarten, leuke artiesten Voor weinig geld Is echt doen, door met nieuwe muziek En dat gaan we doen met de nieuwe van Chesto Future K Ja, met een K dan Helemaal in, de de in het thema vast Natuurlijk voor Dit weekend natuurlijk in Amsterdam Bij de Love Parade Work hard, play hard Dit is de nieuwe Chesto Op Sanford grootste Dansvloer Dit is tot aan 11 uur Zie je het in de haal. Get get get get and no Get, get get get enough. This beats for all my freaks. Beat free. Yeah.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 Future K, Work Hard, Play Hard. Een plaat die je veelvuldig zult gaan horen. Onder andere hierbij zie je het, want het is een knaller van een plaat. Ja, we hebben toch nog nieuws over Solar Weekend Festival. Want het is uh, volledig uitverkocht. Ja, het meerdaagse festival Solar Weekend Festival is met 25.000 bezoekers per dag wederom volledig uitverkocht. Dat maakt de organisatie Extrema zojuist bekend. Er zullen dus geen kaarten aan de deur worden verkocht. Dus dat scheelt weer in de rij te staan. De camping van het populaire crossover festival is zelfs al bijna twee maanden uitverkocht. Solar Weekend vindt dit jaar plaats op 5, 6 en 7 augustus. Voor de zevende keer plaats aan een Maasplassen in Roermond. Met artiesten zoals de Bloody Beatrots, de Subs, de Jeugd van Tegenwoordig, Birdie Man en Type Larry Hart, Chris Liebing en nog veel meer. Solar Weekend is meer dan muziek alleen. Naast ruim 300 artiesten wordt samen met meer dan 800 kunstenaars en andere creatievelingen geesten uit Extrema's internationale collectief langer dan een week gebouwd. En misschien wel het mooiste festival van Nederland. Groener op Solar staat bewustwording centraal Samen met de bezoeker wordt gebouwd aan een betere toekomst Onder meer gerecyclede bekers, afvalscheiding, uitgebreid openbaar, ver openbaar vervoer en fairtrade Organisch te eten dragen hier aan bij Ook heeft Solar Weekend wederom een 100% groen podium Dat wordt aangetreven door zonne-energie De wind en de bezoeker zelf Ja, heb je nog geen kaarten? Helaas ga je erheen. Wil je nog meer informatie? www.solarweekend.com Tot zover de nieuwtje over Solar Festival. Door met goede muziek. dacht je van deze, de nieuwe Kampa Versus Rutger van Gelder. Wasted in the morning. Misschien herken je dat wel. Na zo'n avondje doorhalen op de zaterdagavond. Misschien wel op maandag op het kantoor. Nu Kampo versus Rutger van Gelder. Zometeen rot die klok van 10 voor 10. Staat die toch even weer voor je klaar hoor. Alle hete feestjes op een rij. In de series party guide. En ja, dat tweede uur. Wat gaat dat brengen? Oeh, we laten hier nog even in spanning. Ik beloof je dat leuk wordt. Nu eerst, Stel de campo. 6.9 is Zombie, Zombie, Zombie, Zombie, en All oh, I hear is drums All I hear is drums Sound Chocolate Puma Heeft hem onder andere genomen En heeft dit wondertje gepresteerd En jij ja, dan kijkt weer naar de klok En dat zegt alweer bijna 10 voor 10 Ik zeg, we kunnen allemaal in De dus zie het partyguide voor deze week Ja, wat gaan we dit weekend beleven Ja, je kunt natuurlijk gezellig vanavond gaan Naar Supermarkt XE In Club R in Amsterdam natuurlijk Van eigen. Tot 5 uur in de ochtend ben je daar welkom Kaarten zijn 35 euro Exclusief via en de door is more Namelijk 40 euro Kaarten zijn te koop via Easy Ticket En ja, dan wil je natuurlijk wel weten Wie staan daar te draaien vanavond Fitty uit Spanje Tommy Misradi dan hebben we Steven Redan. Die komt ook gezellig mee uit Spanje. Dan hebben we Ben Menten uit Frankrijk. En MC is vanavond de show kwam En in de air toe staat de G-team. Dan gaan we vanavond ook gezellig los in de Panama. Aan de oostelijke handelskade, want daar is het een Madhouse. Van 11 uur tot 4 uur. In de ochtend ben je daar welkom op de beats van onderweer. Jean Krek van Buren, Mr. Ibiza, MC Bookshee. En in de studio staat Kosi en Renji. Kaarten zijn 10 euro exclusief via en aan de door 15 eurotjes. Ze zijn te kopen via de Logic. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Ja, je hebt het vast wel meegekregen. Daar is natuurlijk het geweldige Caperade. parade Alle bootjes voorbij zien komen. Nou, dan ben je klaar voor de leuke feestjes. Want in Club R staat de Celebrate the Pride Edition. Vanaf 10 uur ben je welkom tot aan 5 uur in de ochtend. En de kaarten kosten 10 uur. De line-up is Tony Moran. En je kunt er een House en Club Trance atmosfeer verwelkomen. Kaarten zijn hier te koop via Easy Ticket wederom. Ja, Framebusters, het feestje wat wekelijks in de escape is. Vorige week natuurlijk, Raymundo's birthday bash. weer niet geweest? Schaam je, het was geweldig. En ja, deze week, wat brengt het deze week? Carita La Nina, Jennifer Cook, De Ancho, Cassica's On Percussion, Sexy, Mr. S, sex en MC Troll. Ja, en de Eclectic Deluxe met Danny. Kaarten zijn 16 euro... En ja, wil je meer winnen? Uh, informatie? www.escape.nl Ja, dan heb je ook Noir Blanc Saturday. Vanaf 2 uur, Rembrandtplein. Kaarten zijn te koop via Sea Tickets. Maar ja, de line-up: Lucien Voort, Michael Mendoza, Gennaro en Villa, Carita La Nina en Futuring Jennifer. Ja, dan hebben we ook nog Koek, Klo in the Dark, De Livio, Reven en Aaron Kill. Je kent ze wel, de boys die vorige week de mix hadden verzorgd. En De Ancho. En het wordt allemaal gehost bij MC Roga. Kortom, een leuk feestje. Ja, morgen ook de Loveland Festival Fight Cancer Tour. Die doet morgen het Stoperaplein in Amsterdam aan. Van 2 tot 5 is daar het Loveland Fight Cancer. Uh, DJ F. dan en Marnix te zien in de speciale wagen. En het is geheel gratis. Dan gaan we naar de 6 augustus. Gewoon hier bij Bloomingdale. We All Love 80s and 90s Beach Edition. Kaarten zijn 7,5 euro exclusief fee. En aan de deur zijn ze 10 euro. Kaarten zijn te kopen via Paylogic of Sea Tickets. Je bent vanaf 4 uur welkom. En om 12 uur wordt je vriendelijk verzocht het pand te verlaten. De line-up is helaas niet bekend, maar reken maar dat jouw favoriete 80s en 90s plaatjes zeker voorbij gaan komen. Ja, je hoort het al eerder. Death Valley 2011. Een morgen op een recreatiegebied Spaanwouden. Kaarten 69 euro, exclusief V. En zijn te koop via P-Logic. Zijn ze uitverkocht? Zorg dan dat je vroeg aanwezig bent namelijk 11 uur voor de laatste kaartjes. Want daar staat onder andere Benny Royal, La Carita La Ninja. Koen Groeneveld, DJ Matskills, Avicii Fergie, Steve Ange Angelo. Dan hebben we nog uh, Cosmic Cage, John O'Callaghan, uh, Funk The Void, Eric Prits, Above and Beyond, uh, Slow Me Aber, Joss Wink. Uh, wat hebben we nog meer? DJ Sneak, Benny Rodriguez, uh, Robert Babic, Youssef, Leo Boeswaka, Umek, uh, James Abila Nick Warren, Danny Howells, Phonic Funk. Uh, Hard Soul Live, oftewel uh, Roog, Krek van Buren, Mavis Aqua en Glenn Helder. Dan heb je nog Roogzaan, Copyright, Chocolate Puma, René Ames en Biggie Begovic. Ivan, uh, MC Roga komt langs, Brian Dalton, uh, Nicky Romero, The Martinez Brothers, Quintino, Masakzal, Shermanology, Hartwell, Pato Gonzalez. Uh, nou, ik zal zeggen, de gele World DJ is daar te vinden. Hier in de buurt dus, nou ja, thuiswedstrijdje zeggen we dan. Ja, dan gaan we naar het feestje. Ja, even nog door die hele partykuit heen gaan. 7 augustus, oftewel de zondag. Dan is het Expo Star Presents Pirates. En het is de closing party. Ja, nu al in augustus. Bij Beach Club vroeger is dit feestje. Je bent om 2 uur welkom. En het belooft mooi weer te worden, dus zorg dat je op tijd er bent. Kaarten zijn 12,5 euro, exclusief fee en ja, ze hebben een dresscode. Dus zorg dat je gouden oorringen, bandana's, ooglapjes, uh, knielaarzen, laarzen, corsetten... Het maakt niet uit als het maar met piraten te maken heeft... Ja dan wil je weten wie staan er in die line-up nou Jean, Jassia, Mark Benjamin Dirt Dirtcaps, Chicky the Hit Machine Johnny Black en Choco Barrera Brian Chundro en Santos En het wordt allemaal gehost bij MC Sherlock Ja dan hebben we in Bloomingdale dit weekend het XXL FHM party Dus dat belooft een hoop mooie dames Kaarten zijn 15 euro en zijn te kopen via C-tickets In de line-up staat Lucien Ford, Carita La Nina Leroy Styles, Ricky Rivaro, Michael Mendoza en Bozman To Boatman. Dan hebben we ook nog het feestje Studio 80 Vanaf 4 uur ben je welkom bij Beach Club A Fuel Kaarten zijn te koop via ticketscript Alleen de line-up is niet bekend Dus het is een complete verrassing wat je daar te zien gaat krijgen Dan hebben we nog het feestje Klik Bij Woodstock Vanaf 3 uur ben je daar welkom, tot aan 12 uur En ja, de line-up is Stefano Ricchetta, Wouter de Moor Adam Bijer en John Keizer. Kaarten zijn 17,5 euro en zijn te koop Via ticketscript Dit was de partykaart voor deze week Zometeen Ja ja Dan hebben we niemand minder dan Gregory Klossman hier in de mix Zorg dus dat je me hier zeker aanhoudt Nu eerst nog eventjes wat exercise is Met Patrick Hagenaar dit is See It. Tot aan 12, tot aan 11 uur. Op de 106.9, 104.5. Hou me hier. Met Gregory Klosman, maar niet voordat we deze plaat hebben gedraaid.